3 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. Premier Rutte is blij dat het Griekse referendum van de baan lijkt. Hij zei dat de Europese druk op de Grieken om van het plan af te zien ook erg groot was. Er is natuurlijk ook heel veel getelefoneerd de afgelopen dagen. Ik heb zelf woensdag voor de Top in Cannes ook gebeld met Papandreou en ook met Merkel. en Eerder met Van Rompuy, met Nick Kleck en met de Finse collega Katijnen... Allemaal om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk als Europese collega's ook woensdag de druk op de Grieken zouden opvoeren om tot verstandige besluiten te komen. Maar volgens Rutte is het te vroeg om te juichen. Hij wil eerst het debat in het Griekse parlement afwachten en hij hoopt dat de politieke situatie in Griekenland zich stabiliseert. De premier benadrukt dat de Grieken geen nieuwe uitbetalingen uit het noodfonds kunnen krijgen zolang het referendum nog boven de markt hangt. Hij vindt het plan voor zo'n referendum bizar.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 De operatiekamer in het ziekenhuis in Zevenaar... waar eerder deze week vliegen zaten, kan vanaf maandag weer worden gebruikt. Er is gespoten met insecticiden en mogelijke kieren en gaten zijn afgedicht. Twee weken geleden waren er ook al vliegen... in een operatiekamer van het ziekenhuis. Het ziekenhuis weet niet zeker hoe ze zijn teruggekomen... maar heeft wel een vermoeden. We denken dat we toch een klein gaatje over het hoofd hebben gezien. Een minuscule gaatje dat we in ieder geval niet met het blote oog kunnen zien is nu toch weer gebleken dat daar dus drie vliegtuigen doorheen zijn gekomen. En uh, nou ja, die hebben we nu opgespoord. Voor de zekerheid worden er de komende tijd extra controles gehouden... en wordt er gekeken naar de bouwconstructie. In Herkenbos in Limburg zijn op een vakantiepark... bloedsporen gevonden van de vermiste militair Laurens Frits. Dat versterkt het vermoeden dat de militair niet meer in leven is... zegt het Openbaar Ministerie. De sporen werden gevonden in een woning op het park... waar eerder deze week een man van 47 werd opgepakt... Hij zou betrokken zijn bij de verdwijning van de militair begin september. Militair Laurens Frits was gelegerd in Münster in Duitsland... en had een vakantiewoning op het park in Herkenbosch. Het weer veel zon. Het is vanmiddag 15 tot 19 graden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen opnieuw bewolking en in het zuidwesten kans wat regen. En dan wordt het 15 graden. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Spits nog vrij normaal met in totaal 45 kilometer. De meeste files staan in het midden van het land. De meeste vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. 7 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Eemnes en Alfred Bunschoten. Ook vallen de files nog door een ongeluk op de A28. Ze richting Hoge Veen. bij knooppunt Hoge Veen 2 kilometer. En er zijn nog problemen bij de sporenwegen.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 samen voor lagere energietarieven met het energiecollectief van de Consumentenbond. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Een hele goedemiddag en welkom terug hier vanuit Café de Kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam... Referenda zijn goed voor Europa. Een debat zo direct tussen politicoloog Bastiaan van Apeldoorn en VVD-Europarlementariër Jan Mulder. Bert Brussen leest zijn column voor en u kunt reageren. Hashtag afro.vml. U kunt ons mailen vrijdagmiddag live uit afro.nl. Of ons bekijken via de website radio1.nl. Ja, dames en heren, het is nu echt zover. De strippenkaart is weg, opgeheven, verdwenen, ongeldig en alleen nog museumwaardig. Die oude, ooit zo vlekkeloos ingevoerde openbaar vervoersvriend is niet meer. Maar wat hebben we ervan genoten? En gelachen natuurlijk. Als er weer een groep Japanse toeristen hun hele kaart strip voor strip stond af te stempelen voor een ritje van twee haltes. Heerlijk! De strippenkaart was onze wraak op de toeristen in het algemeen. Kortom, een fantastisch product van Hollandse bodem. Geen wonder dus dat het verdwijnen van onze langgerekte blauwe of roze kameraad... sommigen helemaal niet bevalt. Aan tafel twee mensen. Eén voor het afschaffen van dat wonder van eenvoud. En één radicale tegenstander daarvan. Mevrouw, stelt u zich even voor. Wat zegt u? Stelt u zich even voor. 78. Nee, uw naam. Ja, inderdaad, ja. Nee, uw naam. Oh, Joodse Putjes. Ah, ja. En u bent nogal gekant tegen de afschaffing van de strippenkaart. Moet ik ja zeggen? Doet u dat maar. Ja. Goed. En tegenover u zit... Ja, mijn naam is Bert van der Zult. En ik wil er wel dit over zeggen. Kijk, die pinda -oost mag dan mislukt zijn. Pardon? Maar uh, ik vind niet dat dat zomaar opeens met een enorme prijsstijging... op de trouwe van uh, het bruine goud verhaal uh, moet worden. Kijk, pindakaas... Hoort bij ons. Ja. Het is een uh, basisvoorziening, eigenlijk. Mm -hmm. En als we de Griekse knoflook kunnen, ste uh, kunnen steunen... dan kunnen we dus op zijn minst de beschikbaarheid ja, ja, ja. en de betaalbaarheid... van pindakaas voor ons eigen volk veilig stellen. En ik stel daarom een referendum voor, ja. en wel nu voor het te laten. is. Ja, uh, maar dat was niet het onderwerp. We zouden het hebben over de definitieve afschaffing van de strippenkaart. Ja, dat maakt mij geen reet uit. Ik ga altijd met de auto. Juist. Uh, mevrouw Putjes, u wilt dat de strippenkaart blijft... al is het maar voor de bejaarden die lastig zich iets nieuws... als de chipkaart aanleren. Dat, dat klopt toch? Op de Veluwe. M mevrouw Putjes? Oh, mo moest ik weer ja zeggen? Ja, doet u dat maar. Ja. Nou, u hoort het, meneer Van der Zult. Onder de senioren bestaat een grote weerstand tegen... en afkeer van die nieuwe wetse OV-kaart. Wat is daarop op uw antwoord? Nou, het zal wel... Moeten zij weten... Maar die uh, aangekondigde prijsstijging druist tegen alles in wat Nederland heet. Ja? Ja. Hadden wij zo goed gepresteerd in de schaatsport... als wij onze jeugd niet al decennia lang volgestopt hadden met pinica's? Ja? De vraag stellen is hem al be beantwoorden, meneer? Nee. Uh, ja, me mevrouw Pitjes. Putjes! Putjes, excuus. Mevrouw Putjes, meneer van der Zult is het niet met u eens. Wat vindt u daarvan? Ja. Nee, wat vindt u daarvan? Uh, nee, nee, Kijk, eh, als men er zo op uh, gebrand is uh, die pindakaas kaas peperduur te maken... ja, dan zou men in de linkse keuken ook eens kunnen overwegen... om wat miljoenen van de kunstsubsidies over te hevelen... naar ja. de betaalbaarheid van een product waaruit Henk en Ingrid... zo wat voor 80% zijn opgebouwd. Ja? Die gaan dat niet pikken, dat kan ik u wel beloven. Gods wie heeft deze mensen uitgenodigd? Uh, goed dan, uh, mevrouw Putjes, wat vindt u van de aanstaande prijsverhoging... voor pindakaas? Voor pindakaas. Ja, precies. Nou, ik vind het gewoon lekker. Oh, juist. Zo is het. Kan ik mevrouw een ritje naar huis aanbieden? Nou, heel graag. Ik heb de tipkaart nog niet binnen... Mm. en die strippenkaart heb ik nooit onder de knie gekregen, dat rotting. Haha, let's go, lady. Mag ik een extra redactievergadering? Please? Pieter Bouwman, Bas Hoeflaak en Plin van Bennekom. Iedere week hier in vrijdagmiddag live krijgen twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee mensen met verstand van zaken natuurlijk, in debat over stelling. Vandaag gaat hij over Europa en het referendum. Onrust en verontwaardiging was natuurlijk groot toen Papandreou aankondigde de Griekse bevolking te willen raadplegen. Nu is het weer van de baan, het referendum. Maar is dat ook een goede zaak? Daar gaan we het over hebben met politicoloog Bastiaan van Apeldoorn... van de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. En met VVD-europarlementariër Jan Mulder. Allebei welkom hier in de kroon. Eh, meneer van Apeldoorn, eh, het nieuws over die eh, eurocrisis... ja, domineert natuurlijk deze dagen. Houdt u alles bij? Ik probeer het wel zoveel mogelijk bij te houden, ja. Dat is, uh, Hoe? Uh, nou, in de kranten, op internet. Uh, het laatste nieuws, de analyses. Vanuit mijn professionele belangstelling, maar zeker ook vanuit de persoonlijke betrokkenheid over... Uh... Allebei? Ja. ja. Dat, uh, meneer Mulder, ah. ja, u moet wel als Europarlementariër. Ik uh, probeer het ook zoveel mogelijk bij te houden... en ik heb ongeveer dezelfde nieuwsbronnen als uh, meneer van Apeldoorn. Hoe is de stemming bij u in Europa? De stemming in het Europese parlement is nog steeds uh, erg positief... dat Europese samenwerking nodig is, zeker in dit geval... Wij zijn er in het parlement sterk op tegen... dat bepaalde landen onder onsjes dus hebben en zelf iets overleggen. Wij zijn, zoals dat heet, erg sterk voor de communautaire methode. En hebben ze dan nog wel een beetje zicht op de werkelijkheid... als u zegt de stemming is erg positief? Of zegt u dat eigenlijk om de onrust een beetje te beperken? Wij proberen altijd positief te blijven... maar als uh, wij zicht op de werkelijkheid hebben, ik denk van wel. Mee. U denkt van wel. We gaan debatteren in dit geval over de vraag... Uh, of de stem van de burger, zou je kunnen zeggen... voldoende gehoord wordt in de aanpak van de Europese crisis. We hebben een stelling geformuleerd... die Referenda zijn juist goed voor Europa. Eh, meneer van Apeldoorn, politicoloog, om u eh, aan u de eerste 30 seconden... want u krijgt eerst allebei 30 seconden om ongestoord te spreken... om aan te geven, meneer van Apeldoorn, waarom u het eens bent met die stelling. Ja, ik onderschrijf deze stelling van harte. Europa heeft meer democratie nodig en dus ook meer referenda. Dat alle Europese politici nu zo opgelucht ademhalen... dat het plan van Papandreou niet doorgaat en eerder zo fel afwijzend reageren... Dat getuigt niet alleen van een fundamenteel ondemocratische houding... maar is ook kortzichtig. Juist ook vanuit het perspectief van diegenen die Europa een hart warm toedragen. Europa en het Europese project heeft namelijk meer draagvlak nodig. Dus was het idee van het Griekse referendum helemaal niet zo gek. Democratie is er immers niet alleen voor goede tijden. In plaats van moord en brand te roepen... hadden Merkel en Sarkozy en ook Rutte en Plasterk... beter deze kans aan kunnen grijpen. Het is dus de eerste half minuut. Jan Mulder, VVD, een half minuut voor u. Ik ben geen voorstander van referenda in Europa. Ik vind dat als er een vraagstelling zou zijn... die wordt meestal te sterk beheerst door de waan van de dag... die wordt door allerlei andere factoren beïnvloed. Het is heel moeilijk om duidelijk te vragen aan het publiek... wat wilt u? Als u nu het voorbeeld zou mogen nemen van Griekenland... Er is een opiniepeiling geweest dat eh, 60% van de bevolking is tegen de maatregelen die de regering op het ogenblik treft. Maar een andere opiniepeiling zegt dat 70% is ervoor dat Griekenland in de eurozone blijft. Dus... Dus is vraagstelling? Dat is de eerste halve minuut. Uh, Bastiaan van Apeldoorn, tweede ja. halve minuut. Ja, tegenstanders van referenda over fundamentele Europese aangelegenheden... zoals bijvoorbeeld eerder over de grondwet... hebben we dat ook met het verdrag van Lissabon gezien... zeggen altijd dat deze zaken veel te ingewikkeld zijn... om aan burgers voor te leggen om de voor- en tegers nauwkeurig af te wegen... en dat men dat beter aan politici kan overlaten. En zeker in het huidige klimaat, waarin een nee eerder waarschijnlijk is dan een ja. Maar dat betekent dus dat als we de uitkomst vrezen... dat we de democratie maar liever buiten spel zetten. Um, en op deze manier... Uh, respecteer je eigenlijk democratische principes niet... dan heb je weinig vertrouwen in de burger. De Griekse burgers zijn heel wel in staat om te bepalen... wat goed of slecht voor, voor ze is. En deze tragische bedanige zijn zeker... Meneer Mulder, niet alleen een referendum... als je uh, de uitkomst van tevoren kunt vaststellen. Ik ben een uh, voorstander democratie. Eén keer in de zoveel jaar worden parlementen gekozen. Dat zijn beroepspolitici. Die moeten een oordeel vormen over de voorstellen die hun voorgelegd worden. Dat kan ja of nee zijn. Mocht het, het publiek daar niet tevreden mee zijn... dan krijgen ze iedere zoveel jaar de kans om andere mensen te kiezen. Ik vind dat een aanzienlijk beter systeem... dan op ieder moment van het jaar weer een referendum te hebben... over weet-ik-veel-wat-voor-onderwerp. En zeker over een gecompliceerd onderwerp als de euro. U heeft allebei uh, uw halve minuten uh, uh, gehad. U was ja. binnen de tijd... Kastiaan van Apeldoorn, uh, er is wel degelijk democratie. Hè? We ja. krijgen om de zoveel tijd de kans ja, om gewoon te kiezen. Ik wil de vergenwoordige democratie ook helemaal niet uh, afschaffen... maar uh, referenda kunnen een belangrijk aanvullend instrument daarbij zijn... als het gaat om hele fundamentele zaken... waarbij de toekomst van het land op het spel staat... waarbij het bijvoorbeeld gaat om verdragswijzigingen... We hebben we dat eerder gezien met de Europese Grondwet... Uh, Nederlandse bevolking uh, is daarover geraadpleegd. Dat vond ik een hele goede zaak. Dat heeft veel debat losgemaakt. Vervolgens zei men nee. Daar zorgde men zo van dat, het men, dat men het de volgende keer niet meer uh, wilde voorleggen... toen het de grond werd in een ander jasje en met een andere naam. Namelijk als het vraag van Lissabon terugkwam. En dit, dit onderstreept het fundamentele probleem dat Europa heeft. Europa heeft niet alleen te maken met een economische crisis... en met een crisis van, van, van de munt en een schuldencrisis... maar ook uh, met een legitimiteitscrisis. Het Draagvlak. is een existentiële crisis in Europa... Het draagvlak voor het Europese project kalt steeds verder af. En, en daar is ook helemaal geen reden tot opluchting, maar tot zorg. Dat, dat zou u zo trouw aan moeten trekken. Ik uh, denk dat die Europese democratie in de laatste maanden goed gewerkt heeft. Ik weet niet of u het is opgevallen, maar we hebben in het uh, Europees parlement... ongeveer ja. anderhalve maand geleden een nieuwe wetgeving aangenomen... om de euro... Uh, besluitvorming ja. beter te controleren. Ja, maar, maar... Een van de fundamentele fouten die er was toen wij de euro hebben ingevoerd is dat de Raad van Ministers mocht besluiten over sancties. Dat is een beetje of de slager zijn eigen vlees kan keuren of niet. Nou, we hebben nu een nieuwe ja, wetgeving ingevoerd positief, dat er maar... meer automatisme komt en dat is onder andere te danken aan een van de Democratische organen van Europa, het Europees parlement. Ja. Van Apeldoorn. Nou, dat het Parlement een belangrijke rol speelt, dat ben ik met de heer Mulder eens. En het is ook goed dat we het Europees parlement hebben en dat het meer macht heeft gekregen de afgelopen jaren. Het is alleen weinig zichtbaar. En het, is, het oefent nu niet de controle uit, bijvoorbeeld als het gaat om wat er nu speelt ten aanzien van de Eurocrisis. Daar heeft het Parlement eigenlijk heel weinig over te vertellen. Uh, en uh, dat, dat, dat u die maatregelen heeft genomen dat er goede of slechte maatregelen zijn... dat draagt niet bij aan het oplossen van dit fundamentele probleem... wat ik de legitimiteitscrisis van het Europese project noem. Maar, maar toch even de en vraag, de, uur, eerder, burgers, eerder, meneer Van Apeldoorn... Meneer Mulder zei eerder, het is gewoon te ingewikkeld. Ik bedoel, er is voor ja. uh, zeker de leek nauwelijks een touw om vast te knopen... Ja. waar we ongeveer zitten. En die moet zich dan uitspreken uh, over de maatregelen die genomen moeten worden... om de crisis te beteugelen, terwijl ja. de deskundigen elkaar al tegenspreken. Nou, Het is inderdaad heel ingewikkeld, in technische zin. Alleen ik denk bijvoorbeeld dat het in andere opzichten ook vrij simpel is. Ik denk voor de Grieken is het vrij simpel. Uh, in de zin van dat zij nu geconfronteerd worden met een enorm keihard bezuinigingspakket... met hele dramatische gevolgen... Uh, dus in die zin zijn de Grieken wel degelijk in staat om daarover te oordelen... Nou ja. of ze dat willen of niet en wat de prijzen die ze, die ze bereid zijn... Meneer Mulder, u gaf het al Ik zei het al aan. eerder, ik, ik zou niet weten waar de Grieken over moesten oordelen. He, wat, wat is de vraag die hen zou moeten worden voorgelegd? Bent u voor de bezuiniging? Dan is het antwoord nee. Als ze vragen bent u voor de euro? Dan is het antwoord ja. Maar ze kunnen geen euro hebben zonder die bezuiniging. Dus wat voor vraag stellen nou, u u op voorleg? Dat is ja. altijd een, de, een, ja. een, een onduidelijk antwoord. Ja. Dat geldt altijd in referenda, referendum, maar in, in het publieke debat... Uh, zou men moeten debatteren over een uh, soort vraagstelling. Uh, maar natuurlijk uh, hebben de Grieken het recht, het, het soevereine recht zou ik zeggen... om te beschikken over hun eigen lot in deze zin. Ik ben het daar volkomen mee eens. Vanavond kan het parlement van Griekenland stemmen. Ja. of ze meneer Papandreou als eerste minister willen houden of niet. En dat is het soevereine recht van ja. het Griekse volk... wat vanavond wordt uitgeoefend. Ja, dat is een manier waarop de democratie zeg maar, ook ingevuld wordt. Maar meneer Milder, u zult toch ook uh, uh, wel misschien zorgelijk kijken naar... inderdaad, het, je zou zelfs misschien kunnen zeggen... afkal van draagvlak, voor zover het al is, uh, voor Europa. Dat het, het betrekken van de burgers bij Europa door middel van zo'n referendum... een middel zou kunnen zijn uh, om weer meer in Europa te geloven. Ik weet niet of dat uh, werkelijk zo'n invloed heeft. Er is al verwezen naar dat referendum wat wij hebben gehad over die Europese grondwet. Ja, maar... nou, niet al te lang daarna vonden er verkiezingen plaats voor het Europees parlement. En het opkomstpercentage in Europa was 43 procent. Ja. Dus ik kan niet zeggen dat als je meer discussie hebt over Europa via een referendum... dat er dan ook automatisch een hogere opkomst is. Een van de grote problemen die ik ook zie... Dat is, eh, het is moeilijk om Europa op het ogenblik te verkopen. De opkomstpercentages bij de verkiezingen zijn laag. Maar ik wil er u aan herinneren dat als er verkiezingen zijn... voor het congres in de Verenigde Staten... voor het Huis van afgevaardigden of voor de Senaat... en er wordt op hetzelfde moment geen president verkozen... dan is het opkomstpercentage 36 procent. Ja. En toen meneer Obama werd verkozen... was het opkomstpercentage bijna 50 procent. Ja, en bij referenda dus, dus, zijn er traditioneel... Het is niet dat... zo dat alle... Meneer Basia van Apeldoorn. Ja, nou dat in Amerika uh, de problemen sommige opzichten groter zijn... als het gaat om legitimiteit van het systeem... Uh, uh, dat lijkt me geen argument om ons Moet geen zorgen te, te maken... over wat er nu in Europa aan de hand is. En de, de, het Europese project is eigenlijk altijd een eliteproject geweest. Daar zijn de politici heel erg lang mee weggekomen... totdat Europa steeds meer is gaan ingrijpen in ons dagelijks leven. Dat zie je nu met de euro. En op het moment nu dat, dat de, de, burger de gaan, gaan burgers zich zorgen maken maar ze hebben nooit de mogelijkheid gehad om mee te praten. Nee. Dus voelen ze zich bekocht en steeds meer vervreemd van Europa. U zegt Europa. daarom uh, gebruik van referenda. Ik wil tot slot van u beiden weten, meneer Mulder... Uh, als u Bastiaan van Apeldoorn hoort, zit er dan helemaal niets in zijn argument... of zegt u, hij heeft ook ergens een punt? Ik uh, ben in het algemeen tegen referenda. Ik heb het u al ook in het begin gezegd. Ik, er worden allerlei andere elementen spelen een rol in referenda. Het is nooit een duidelijke vraagstelling van ja of nee over een bepaald onderwerp. U kunt misschien kiezen of u een weg van A naar B wilt hebben. Maar heeft hij ergens een punt of Maar uh, hij heeft het punt dat wij veel meer begrip moeten kweken... voor de huidige democratie in Europa. Ja. Er is een Europees parlement wat werkt... Okay. Het het het... Dat punt geeft u hem. En meneer uh, van Apeldoorn, zit er iets of helemaal niets in de argumenten van meneer Mulder? Nou, zit er iets in, in de argumenten van meneer Mulder... in de zin van dat het geen goed idee zou zijn om elke week een nieuw referendum te houden. En als je er echt wat aan wil doen dat die burger meer betrokken raakt bij Europa... dan moet je ze ook serieus nemen. En ook in tijden van crisis. En dan moet je dan niet zeggen van, ja, maar nu even niet. Juist nu bij belangrijke even, punten wel een referendum. Dat komt het even niet goed uit. Politicoloog Bastiaan van Apeldoorn en vvd Europe-parlementariër Jan Mulder, dank voor dat dit dat debat. Zo.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 Ze had vandaag geen tijd, maar hij weet niet meer waarom. De thee is op, zijn haar is kort, de maand is om. Ronnie, Ronnie, ooit. Maandag moest ze werken en ze belt waarschijnlijk nooit. De brief zat in zijn binnenzak, maar nu opeens vandaag is hij hem kwijt. Voor even dan voor altijd. Ze houdt van chocola. Ronnie schrijft het op. Portugal, Johnny Depp, Franse pop. Een merol in de tuin. De haren in zijn hand. Hij zou zo graag, misschien een keer, dat op een dag.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 Pinvis, Erik de Jong, Marcel van As, Cor van Inge. En er is ontzettend veel gereageerd op de vraag hoe Spinfish werkelijk heet. Ik heb het antwoord net al gegeven. Erik de Jong, er zijn heel veel mensen die dat weten. En die ook allemaal graag die nieuwe cd eh, willen hebben. En degene die ja, het eerste waren, zo is het, keihard, maar eh, rechtvaardig... waren Bart-Jan Polman en Loeken van Schalm. Die hebben de nieuwe cd van Spinfish tot ziens Justine Keller gewonnen. En ik feliciteer ze daar van harte mee. En er zit Erik de Jong hier aan tafel. Erik, eh, ik las eigenlijk, we hebben het altijd over de crisis natuurlijk op deze zender en in dit programma. En ik, ik las een optimistisch citaat van jou in dat verband in een interview. en Jij zei, uh, alles om ons heen brokkelt af. En dat is helemaal niet erg. Nee, toch? Dat is altijd goed. Zo kijk jij ook tegen de crisis uh, aan? Ja, ja. Maar waar haal je dat optimisme vandaan? Er zit niks anders op en bovendien er is er niet echt iets nieuws aan de hand. We hebben, er dienen zich altijd weer nieuwe oplossingen aan voor de problemen die er zijn. En ik heb veel vertrouwen in de nieuwe generatie. En, um, ik, ik ben niet naïef of blind, maar uh, ik heb wel hoop. Ja. Kijk, maar nee, ik ben een muzikant, geen is, politicus. Nee, ja, dus. maar, maar goed. Ik bedoel, uh, juist van kunstenaars, uh, hey, of dankzij kunstenaars, krijg je natuurlijk ook vaak inzicht in allerlei. Ja, grotere, politieke, weet ik, nee, weet je niet. Dat weet ik niet. Vijfde jaar aan. Weet ik niet Het <laughs> <Okay. streken. laughs> is in ieder geval een optimistisch geluid. Niet, ja. Vandaar dat ik het leuk vond om aan te refereren. Je, je nieuwe album, ik zei het, is, is nu net uit. Heeft zes jaar geduurd hè, voordat je uh, ermee naar buiten kwam. Omdat je er heel lang aan hebt gewerkt? Je ja, ook, maar ook omdat ik heel veel andere. Ik heb een beetje de handicap dat iemand belt met een leuk uh, plan voor veel muziek of weet ik wat... dan zeg ik altijd ja. En dan, uh, maar goed, dan... voor je weet ben je weer een jaar, ja. verder, een jaar, verder, een jaar verder. Dan weer gaat verder. het hard. Maar die spinvisliedjes die dienen zich wel elke dag zo'n beetje aan. Dus een, een zinnetje hier of een melodietje daar. Dus na nou, zes jaar heb je echt wel heel veel. En ja. dan... Uh, toen ben ik in augustus vorig jaar alles bij elkaar gaan schrapen. En eens kijken wat ik nou had. En, en, ik uh, las een hele positieve recensie in de Volkshand vanochtend. Uh, ik hoorde ook andere positieve reacties van mensen die me gehoord hebben. Dat, dat ze ook kunnen horen dat je er heel veel tijd en werk in gestopt hebt. Ik, ja, ja. Ik, ik, er zijn bands die duiken een week de studio in. En die maken dan in één klap, in één bonk energie. Wat ik echt heel erg bewonder, maken ze een plaat. En be, ik kan dat niet. Ik werk heel zorgvuldig, uh, langzaam. Dus... Maar goed, zo, zoals je bent, weet je. Dat is, ja. Ja, nou, het, het, het, het wordt gehoord. Je noemde het, geloof ik zelf, een schaamteloze romantische plaat. Dat is wel een beetje geworden, ja. Ik heb geprobeerd uh, alle, nou niet alle... Ja, kijk, ironie en cynisme, dat is natuurlijk een, een, een, een tool. Een, weet je, dat gebruik je makkelijk. En ik heb nu eens geprobeerd om iets te maken... wat echt zo eerlijk mogelijk mooi is... zonder uh, tong in cheek of, of uh, camp, weet je. Dat is gewoon echt, dat is heel moeilijk... Want ja? ja, dat is heel moeilijk. Probeer je daar maar eens uit te zien. Je hebt toch de neiging om snel in een soort van ironie en cynisme te vervallen? Ja, dat, je kan wel. Dat, tuurlijk, dat, dat, je kan daarmee scoren. En, kijk en, even en, naar Bert en, Brussen, die hier oh, zit. Oh, <laughs> hou ik totaal niet van ironie en cynisme. Ik ben heel blij dat je gewoon nu een mooie, beetje een romantische plaat hebt gemaakt. Altijd, alles om heen is maar ironie en uh, sarcasme en cynisme. Daar gaat Bert zo direct weer invulling aan geven, denk ik, zo. Maar nou, jij incasseert dit uh, compliment van Bert, en gelijk heb je. Ik meld eventjes dat er ook nog. Uh, er zit hem ook een mooi album bij hè, van Hanko Kolk. Of dat, dat is er ook bij verkrijgbaar. Ja, dat dus, ja, is ja, dus eh, een stripalbum. Ja. Dat was wel op zich moeilijk, want hij heeft natuurlijk ook heel veel tijd nodig om te tekenen. En we hadden het plan al heel lang, maar ik had nog geen teksten. Dus hij zei, ja, hij zei, ja ik, heb wel, ik, heb wel, ik moet wel tekenen. Ja, en dat en... moet je apart aanschaffen, of zit dat er standaard bij? Nee, bij dat dan... zijn twee verschillende uitgaven. Ah, oké, okay, dus, ja. oké. Okay. Voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn. 22 uh, november, uh, lees ik hier, gaat Justine, tot ziens, Justine Keller live in première in Tivoli, in Utrecht. Je gaat toeren door België, door Nederland. Maar eerst ga je gelukkig hier nog zo direct twee nummers spelen. Jawel. Tot zover dan. Ja. Spinvis. Dank je wel. hier is weer jullie eigense doldaanse lekkere gekke radiocolumnist Bert Brussel. Deze week vanaf het CDA-congres. Waar blijkt dat de Radio 1 luisterendichtheid een kleine 98% is. Maar dit allemaal terzijde. Hoewel terzijde, afgelopen weekend was het Halloween. En ben ik verkleed als CDA-lid naar een Halloween-party gegaan. Supergeinig. Ik won de prijs voor engste kostuum. Ik moest alleen wel telkens aan de andere feestbezoekers uitleggen wat dat was, het CDA. Nou, dus ik uitlegde dat het CDA die partij was van uh, Ferrier en Koppejan. En ik kende ook niemand. Maar na het tonen van een foto van Gert en Amin begon bij de meeste mensen wel een lampje te branden. Dat was trouwens toen het CDA nog op elf zetels stond en niet. Zoals nu op twee zetels. Of dat laatste waar is, weet ik niet. Maar dat is wel zo leuk om even te zeggen via een betrouwbaar medium als Radio 1. Wacht, ik maak het even officieel. En dan nu het nationaal met Gert Kluk. Uit peilingen van Maurice de Hond blijkt dat het CDA weer veel zetels heeft verloren. Als er nu verkiezingen zouden zijn, kan het CDA op slechts twee kamerzetels rekenen. Tot zover het nieuws. Terug naar Bert Brussen, de geniale topcolumnist van Radio 1. Nou, bedankt voor deze onderbreking, Gert Kluk. Maar nu ben ik dus helemaal kwijt waar ik ook weer was. Oh ja, het CDA. Maar die hebben dus nog maar twee zetels. Dat hoorde ik zojuist op Radio 1. Dus dan is het waar. Over een partij met twee zetels moet je niet te veel lullen, vind ik. Met twee zetels in de Kamer kun je toch geen fuck. De SGP bijvoorbeeld heeft ook twee zetels en nul macht. Ik bedoel, het is niet zo dat bijvoorbeeld een liberale partij als de VVD... zich ook maar iets aantrekt van wat de SGP vindt. Je moet daar toch ook niet aan denken. Stel je voor dat de SGP allemaal enger, polder, talibaneske voorstellen doorvoert... omdat ze, bijvoorbeeld in de Eerste Kamer... op slinkse, crypto-dictatoriale wijze toch nog veel macht heeft gekregen. Ook al heeft niemand op ze gestemd. Maar goed, zoiets zou natuurlijk nooit in het echt gebeuren, want in een democratisch land geldt nog altijd het recht van de meeste stemmen, dus meeste zetels. Nee, mijn druk maken over politieke beslommeringen kan ik beter niet doen. Dat levert uiteindelijk alleen maar boze briefkaartschrijvers en telegramstuurders op en daar is niemand bij gebaat. Beter is het om nu gewoon even wat grappen over de vrijheid van meningsuiting te maken. Sinds afgelopen woensdag is het namelijk zeven jaar geleden dat in Nederland de vrijheid van meningsuiting voorgoed voor alle Nederlanders geldt, behalve voor Theo van Gogh. Voor alle Nederlanders. Dus ook voor moslim-extremisten. Want die houden wel van een geintje. Humoristische pikken dat het zijn. Vooral op satire zijn ze gek. Franse satire bijvoorbeeld. Daarmee krijg je ze nou echt op de kast. Uit de kast. Op de kast. Nou ja. Iedereen even het volume opendraaien nu. Hier komen de harde ongecensureerde grappen. Wij onderbreken deze uitzending voor een sportnieuwsflits. Korfbal, kampioenschappen derde divisie. Verslaggever Jan Mom is ter plaatse. Jan Mom, kom er maar in. Bert Brussen, hoorde u. En dan nu het echte nieuws. Met Gert Brug. Radio 1. Het NOS-journaal. Syrië eist dat alle opstandelingen binnen een week hun wapens inleveren. Als ze dat doen krijgen ze amnestie, meldt de staatstelevisie. Eerder deze week stemde Damaskus in met een vredesplan van de Arabische Liga. Toch vielen er gisteren en vandaag weer doden toen het leger betogers onder vuur nam.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. Met 62 kilometer file is het een bescheiden spits. De meeste files staan in het midden van het land. Daar zit Frederik op de A50, Arnhem naar Os. 6 kilometer langzaam rijden tussen hetere en knopend Ewijk. Nog opvallende file op de A58, daar naar Tilburg. Daar staat tussen Baal en Gilsen nog 3 kilometer. Dat had te maken met een bermbrand. Inmiddels is de bol geblust en zijn alle rijstroken weer open. En er zijn nog problemen bij de sporenwegen. Want door een aanrijding leiden tussen Deventer en Reizen geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan hele Hele goedemiddag en welkom terug bij... Vrijdagmiddag live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Sandra Heerma van Vos komt langs. Zij onderzocht de geschiedenis van het gezin aan de hand van familiefoto's. En Frits Barend natuurlijk met sportieve hoogte- en dieptepunten. Reageer, twitter ons, hashtag afroVML. Graag en mail ons vrijdagmiddag live afro.nl. of bekijk ons gewoon op de site radio 1.nl. kok. Hmm. Hallo, hallo, welkom bij een nieuwe editie van de Kok. We zullen in deze uitzending even stilstaan bij het overlijden van de televisiekoklegende Cas Spijkers. En verder is bij ons in de studio natuurlijk de meest populaire Kok van allemaal, Cornelis Punt. Cornelis, longtime time no see. welkom. Hallo, nou, daar ben ik weer hoor, Lekker een slagroomsoes van me. Nou Cornelis, dankjewel dat je me zomaar een slagroomsoes noemt. Nou ja, ik had je ook mijn lekkere chicken wing kunnen noemen, maar je bent nou eenmaal meer een slagroomsoes. Ja, vanwege mijn bleke gezichtkleur. Dat, maar. Ook vanwege dat guitige smoelwerk van je. Ah, kom eens even lekker bij me. Oh, wat ernstig. Kast gespeeld. Ja. Ja, een televisiekoklegende die is overleden vorige week. Ja, een groot voorbeeld voor iedereen die iets met koken en met media doet, zeg maar. Ja, over de doden niks dan goed. Uiteraard. Hij was de prinses onder de televisiekoks. Goed, dan kunnen we beginnen met het gedeelte van deze rubriek... waar ja. mensen er van langskrijgen, waar Cornelis punt... ondergetekende Ja, een recept bedenkt op de actualiteit... om zo een mescherpe analyse van verwikkelingen in het maatschappelijk debat te verwerken... tot een heerlijke maaltijd. Wat jij zegt. Ja? Oké. Okay. En wat roepen wij met z'n allen dan altijd weer in koor? RADIO KOR! Wat eten we, vandaag? Vandaag een overheerlijke traktatie. Oh, nou Cornelis, we zijn reuze benieuwd. Hoe ziet hij eruit en waar heeft het mee te maken? Nou, heerlijke cornichon van me. Ik las in de krant dat een of andere heerlijke relwicht uit Oostgeest bijna zijn baan kwijt was, omdat hij van de mannenpiebot zou zijn. De mannenliefde. Ja, precies, de mannenliefde. Wat zei ik dan? Een Oh, wat erg, Ja, ik wist wel dat ik het fout zei, hoor. Maar ik vond het zo lekker om het jou nog een keer te laten zeggen. Ah, Oké, okay. uh, dank je. <güls> nou, anyways, die vriend van me dus, die wilde ze wegsturen van die school... omdat hij dus homosueel zou zijn. Ja, net als jij. Hoezo? <s> nou ja, omdat jij uh, toch... Nou ja, zo -zo zoals je hier altijd zit. <s> <s> Hoe bedoel je dat? Uh, nou ja, uh, zo, nou zo van... Uh, hallo, ik ben Cornelis Punt. Uh, ja? Nou, ja. ja. Denk jij dat ik homofiel ben? Ja, nee, tuurlijk niet. Nee. Maar nou, dan ja. zit je er behoorlijk naast. Ik ben er namelijk hartstikke... een je voor het je oh. Ja, ja. Het is Ik ben zo geel als een homofieltje. Sterker nog, ik zit alweer de hele uitzending... naar het strakke broekje van je te gluren. Oh, ja, hij zit wel een beetje strak. Ja, ja met verschrikkelijk. Oké, okay, nou laten we on topic blijven. Ja, wie moet er een topic krijgen? Oh, ja. Cornelis. Ja, wat is een lekkere gril voor stappen. Nee, stop nou eens mee, man. Waarmee, lekkere... Nee, hey, stop daarmee. Met die smerige toespelingen de hele tijd. Mij voor de gek houden en die platte smerige rotzooi waar je altijd mee aan komt zetten. Oh, sorry hoor, ik wist niet dat je kwaad werd. Nou ja, ik ben ook niet kwaad. Maar dat is nou precies de reden waarom mensen bang zijn van mensen zoals jullie. Hoezo? Nou, gewoon dat jullie de hele tijd zo overdreven doen en seksuele toespelingen doen de hele tijd. Nou ja, ik ben ook weer een mens, hoor. O oh, Ja. Jazeker. zeker. Wat denk je hoe ik me voel als ik de krant opensla... en ik zie dat er iemand beoordeeld wordt op zijn aardheid in plaats van zijn mens zijn? Nou, ja. Ja, dat doet me wat. Wat denk je hoe ik me voel als ik lees over zogenaamde weigerambtenaren... die mensen die van elkaar houden, niet willen trouwen... alleen omdat het twee mannen of twee vrouwen zijn? Nou ja, niet leuk. Precies. En oh. daarom doe ik deze recepten, ook. Om die mensen een hart onder de riem te steken. Nou ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. W wat is het recept? Een traktatie! Oké, oh. okay. en wat is die traktatie dan? Chocoladepiemels, <lacht> heb je dat ooit gezien? Heel geestig is dat. Iedereen houdt van chocolade. Iedereen Cornelis, het is vast goed bedoeld allemaal, maar ik heb er helemaal genoeg ja. van. Je prikt ze op een stokje met een stukje jouw gurk en je dipt ze in de room. Lekker veel room. Dit was de radio... Oh, oh. Wilt u de recepten nalezen van de Radiokop? Prima. Pieter Bouwman en Bas Hoeflaak. aanschuiven aan tafel. NRC Handelsblad, journaliste Sandra Heerma van Vos... Zij dook voor de rubriek Familiefoto in het fotoalbum van allerlei uh, gezinnen. De mooiste verhalen en foto's zijn nu gebundeld in een boek: Familiealbum. En ook aan tafel Frits Barend, die gaat zo over de sportieve hoogte en dieptepunten praten. Uh, Frits, heb jij eigenlijk nog. Dit, dit, dit ziet eruit als een, als een uh, ja, beetje pseudo-echt papieren fotoalbum. Heb jij nog zoiets thuis liggen? Zo'n album niet, maar ik heb wel uh, foto's van uh, mijn familie voor de oorlog. En dat is wel heel bijzonder. Met echte foto's nog. Nou ja, niet omdat... op de computer, zeg maar. Nee, nee, echte foto's. Ja. En omdat natuurlijk uh, een groot deel van die mensen in de oorlog vermoord is. Dat maakt die foto's zo bijzonder. En heb je dan ook zo'n mooie, want die staan hier heel veel in, Zo'n zo groepsfoto van... Ja, heb ik ook. Prachtig kijk je, kijk groep, je er ook nog wel eens naar? Ik kijk er soms wel eens naar, ja. ja. Ik heb er ook één uh, in de kast staan bij ons. Ja. Sandra, uh, ja, voor wie de rubriek familiefoto in de krant gemist heeft of, of niet kende... wat is het idee erachter? Uh, het idee was dat het NRC iets aan human interest wilde gaan doen. En dat we het wiel nog moesten uitvinden. Want, um, zoals je weet, is dat een krant die zich meestal op andere dingen richt. Um, iets met foto's, iets met families. En de bal was aan mij. Dus ik heb het gewoon maar. Um, ik heb een proevenaflevering gemaakt. En eigenlijk vond het meteen zijn vorm. Je kreeg meteen reacties? Dat niet. Ik moest eerst zelf zoeken. Ik heb ook geput uit mijn netwerk van kunstenaars en uh, politica Meili Vos. Ze heeft ook nog een vroege aflevering gedaan. Maar Want jij bedacht op een gegeven moment... ik vind het leuk om van mensen een familiefoto te vragen... en ze daarover te laten vertellen. Nou, dat bleek heel goed te werken. Eerst dachten we, we doen een soort reunie-idee. We laten iedereen die op de foto staat iets zeggen. Dat heb ik één keer geprobeerd, dat werd een chaos. Oh. Uh, toen dacht ik, ik maak er monologen van. Hè? Ik, ik spit ze toe op één persoon. De anderen moeten wel van tevoren worden ingelicht, hoor. Want je kan niet zomaar met je oude foto in de krant en je naam erbij. Uh, dat kan niet. Nee, nou, in het begin begreep ik, want... Uh, uh, waren er reacties, want er staan natuurlijk inderdaad... niet alleen degene die je hebt gesproken op, maar de hele familie soms... Uh, van mensen die dat niet prettig vonden. Die zijn er veel geweest, ja. Soms, soms kon het ook niet. Die wisten niet dat ze zo in de krant kwamen? Uh... Nou ja, kijk, één broer of zus kan dat heel fanatiek willen... maar als een andere broer of zus zegt, ja, ben je gek... een beetje de vuile was buiten hangen, nee. Ja, en hoe heb je die problemen voorkomen? Ik heb ze niet kunnen voorkomen altijd, nee. Heb je ook wel eens een verhaal niet kunnen publiceren? Ik heb twee keer een verhaal niet kunnen publiceren... en dat, dat was... Ja, er gebeurden ingewikkelde dingen met mensen... als ze het eenmaal hadden gedaan. En dan hadden ze het al geaccordeerd in deze twee gevallen. Um, en opeens kregen ze het te kwaad. Ik weet het niet. Dan, dan trokken ze toch een toestemming weer in achteraf. Ja, ja je... maar goed, twee keer op de, op de 92, dat is valt, een... reuze mee. valt erg mee. Ja, je hebt uiteindelijk heel veel, dat is natuurlijk te zien. Dit is ook een selectie van alle foto's die je uiteindelijk is ook een mee... een hele leuke rubriek. hebt behandeld. Uh, je, je geeft eigenlijk een schets van families in de afgelopen eeuw. Hè? Je, kun, je, ja. kunt, je, je begint bij, bij oudere mensen, eindigt bij jongeren. Nou, dat werd, dat, toen ik er een boek van ging maken, werd het dat, ja. Is ja. er door de jaren heen veel veranderd? Um, heel veel in vormen natuurlijk. Hè. Um, sla de gezinssociologie maar erop na. Dat had ik ook allemaal wel gehad in mijn studiegeschiedenis... Maar het mooie was dat dat beeld eigenlijk in, in, ja, dat, dat verpulverde naarmate ik mensen beter sprak. Want, in vorm, in hoe bedoel je? Nou ja, er wordt nu meer gescheiden. Uh, mensen krijgen veel minder kinderen dan vroeger. Dat, dat weten we allemaal wel, dat zijn statistieken. Maar op het moment dat je er iets meer in verdiepte. Kijk, ook iemand die uit een heel groot gezin komt. Vroeger gingen mensen bijvoorbeeld veel eerder dood. Dus, er waren wel degelijk heel veel samengestelde gezinnen, alleen om andere redenen. Ja, nu doen ze het omdat het modern is en toen meer noodgedwongen. Of omdat we er te snel genoeg van krijgen, denk ik wel eens. Ja. Ik weet het niet. Nou, je, leest, je ziet wel, als je, als je dat doorneemt, dat er in die eeuw eigenlijk heel veel veranderd is. Hè? Of het nou mm -hmm. gaat om, om de luxe of de woonomstandigheden, de grootte ja. inderdaad van de gezinnen. Ja. Veel grote gezinnen. Ja. ja. Dat, wat, wat, wat is er een soort rode draad ook uh, in te ontdekken? Um... Nou, voor mij steeds minder. Dat vond ik heel erg spannend. Op het moment dat je op één iemand inzoomt uit zo'n grote kinderscharen... dan blijkt dat hij zich misschien wel heel alleen heeft gevoeld. Kijk, ouders waren niet zo betrokken als nu uh, bij hun kinderen. Bij Haar de opvoeding de... vaak, hè? Van beter ja. een gat in je knie dan in je broek? Dat, ja. Ze hadden, ook niet, ze hadden gewoon ja, niet zoveel tijd. Logisch, vaak... zo, dat kostte minder. Precies. Je geld. dat? Ja, ja ik herken dat liever uh, als schoenen kapot waren, dat kostte geld. Als je knie kapot gaat, dat ging wel weer over. Ja. En die afstand, vond jij dat nou per se erg? Tussen nee. ouders en kinderen? Want dat is een Ik heb die afstand godopdekking... nooit zo gevoeld. Dat ik nee. weet dat wat jij zegt nu, voordat ik uh, op stapel ga lijken, maar ik denk dat er vroeger net zoveel liefde was voor kinderen als nu. Ja. En dat er alleen misschien meer geweerharder werk werd. Maar de moeders waren wel meer thuis vroeger. Maar er was meer, wilde je zeggen, afstand van de ouders. Ja, maar die moesten ook en veel en, en veel meer doen. Het was... huishouden kostte gemiddeld. Ja, maar ze waren acht wel thuis? En er was geen nanny Ja, of, ze waren uh... thuis, maar um, pak maar een koekje en over drie uur zie ik je weer. Ik, ik, het was niet zo close als wij nu van onszelf eisen. Ik vind dat dat, dat is nog zoiets waar je dan over concludeert. Nou, misschien eisen ouders nu wel veel te veel. Al die kleine details die, he, die mensen vinden dat ze moeten weten van hun kinderen. Want dan klaagden die uh, mensen over de afstand die er was tussen hen tussen en haar niet. Niet. niet Helemaal niet. Ze verontschuldigden zich een beetje. maar niet ze zeiden ja... Uh, nu is het natuurlijk anders, maar het was prima bij ons. Nee hoor, daar nou heb, nou heb je toch vriendjes voor, of broers en zusjes. Ja, terwijl, nogmaals, die omstandigheden inderdaad vaak helemaal niet prettig waren. Als je, of een alcoholische vader, of uh, nou ja, ja, noem maar op. Nee, maar als je met z'n achten in een houten bedje ligt, kan het ook heel gezellig zijn. Ja, ik en het nu een en de beetje. de buurt was maar veel belangrijker. Je buurt speelde was buiten, belangrijk. de buren. Ja, ja. Is, nee is, hoor. Ja, is jouw blik op de familie en gezin wat dat betreft ook veranderd daardoor? Nou ja ik, heb, ja, ik heb ervan geleerd, voor zover ik dat niet al wist... dat kinderen in allereerste beginsel gewoon bescherming en warmte nodig hebben. En dat halen ze uit hun directe omgeving. Dat heeft heel weinig te maken dat wist met je toch wel. biologische ouders, bijvoorbeeld. Adoptiekinderen die er niet eens ommalen. Nee, maar je, je zegt dat kinderen hebben in de eerste warmte en liefde... Dat, dat, dat is toch niet nieuw voor je? Nee, maar de vorm die dat vindt, maakt dus heel weinig uit. Dat ja, wil ik eigenlijk Je kan het ook van je broers en zussen krijgen... of van je adoptieouders inderdaad. rijk, dat, dat doen we allemaal ja. niet. Ja. Daar gaat het om. De, de oorlog loopt natuurlijk als een rode draad. Frits had het natuurlijk ook al over vanwege zijn familiegeschiedenis. Maar die loopt als een rode draad door dat boek ook, hè? Ja. Iedereen ja. heeft daar wel direct of indirect nou ja, mee te maken. Nou ja, ik heb het natuurlijk ook gekozen als een soort kantelpunt. Omdat ik een, zowel een NSB-kind als het kind van een verzet... Uh, nou ja, niet een held, maar wel iemand die zijn best heeft gedaan... Ja, ik had uiteindelijk voor iedereen begrip, noem mij soft. Maar um, als je het, als je er maar in verdiept, dan denk je, ja, nee. Begin je toch allemaal te Het is begrijpen. wel je vader, weet je wel, die, die, die rotzak bijvoorbeeld. Ja. Wat vond je zelf het meest ja, opmerkelijk of indrukwekkende verhaal? Nou, een van, de, een van mijn favorieten is van een uh, mevrouw die nu in de tachtig is, Willy um, Die heeft een jeugd gehad. Nou, het is, het is, het is um, één groot... Uh, een grote tranentrekker, als je het op een andere manier zou opschrijven. Met de vrouw met je alcoholische vader ook. Je yep, hebt een heleboel kinderen. Moeder dood in het uh, kraambed van het achtste kind, geloof ik. En die kinderen verspreid over kinderhuizen, kindertehuizen. Broers uh, ver weg door de oorlog. Niemand had iets. En zij was zo volstrekt niet rancuneus. Ook niet jegens haar vader. Dat vond ik klasse. Zij, ze zegt ook in het boek... Uh, ja. Tegenwoordig zou men zeggen dat het anders moet. Maar we hebben hem nooit iets kwalijk genomen. Daar moest ik echt over nadenken. Dat vond ik zo mooi. Is daar op een of andere manier bijzonder en, en bijna prettig relativerend over? Ja, ja. en zij vindt bitterheid niet interessant. Dat doet ze gewoon niet. Het is allemaal te lezen uh, in, in je boek: Familiealbum van Sandra Heerma van Vos. Een Nederlandse geschiedenis in 50 familiefoto's. Dank Sandra, je blijft nog even zitten. Want zo direct gaan we met Frits door. Niet over zijn familie, maar over de sport muziek, spinvis. Thank mm -hmm. you.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 Zo moe geweest, het licht is veel te fel. In de lift van het hotel, in de eeuwige zomer. Op een foto van een jonge Marvin Gaye. Hey. hey, hey hey denk aan jou, wacht nog het Tot ziens, Justine, want welke weg ik kies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 Dit licht is echt. Van het nieuwe album. Tot ziens. Justine Keller, Spinfish. De hoofdredacteur van het Sportblad Helden en ook nog aan tafel... journaliste Sandra Heerma van Vos, hebben, Sandra? Um, om te doen of om te volgen? Uh, nou, allebei. Nou, dat laatste in elk geval niet. Het spijt volgen. me heel erg. Nee. Of doen? Ik vind, ik vind, ik vind uh, veel dingen leuk om te doen, maar ja. op televisie kijken... dan, Nee, vreselijk. Niet? Nee. Oh, maar je sport wel zelf? Ja. Wat doe je? Geen teamsport hoor. Maar meer uh, uh, fitness, yoga... Toch het mag geen sport heten, maar het is het wel. Ja. Nee, ja, mag van mij alles mag sport heten. Oh, mij. Ja. Ik ben oh, heel die. Frits is heel toller. Ja, en Frits, ja, nou ja, toch heel even dat boek over Kruif wat verschenen is van de journalist ja. Menno de Galan. Ja. Nogal wat, uh, ja, ja, nou ja, misschien een beetje ontluisterend beeld hè, over, over Kruif, Dat er veel hiele likkers om hem heen zitten. Uh, dat, dat die koep echt beraamd is uh, door de directie eruit te gooien... via de columns van Kruif. Herken jij daar dingen in waarvan je zegt... Of, of heb je er helemaal niks over gelezen? En weet je nee, ik heb, hem, ik heb het gisteren gezien. Het is een triomf voor de NOS, want die zijn tegen Kruif en Menno de Galan. En ik vind het prima. Ik heb Kruif gisteren even gesproken. Die lacht erom. en die vindt het allemaal lacht prima. Erom. Die lacht erom, die zegt ja prima. Het is natuurlijk weer, iedereen is gesproken behalve Kruif. De Koep van Kruif heet dit boek. Ja, dat ik hoor dat boek eraan kwam. En zijn er zijn natuurlijk weer dingen gelekt... Er zullen ongetwijfeld ook dingen in staan die waar zijn. En Kruif heeft het natuurlijk allemaal niet netjes gespeeld. Maar er wordt wel weer gelekt. Het is een boek wat moet aantonen dat Kruif niet deugt. Nee, nou, nou ja, Ik dat, kan je dat, zeggen dat Kruif op heel veel fronten deugt. Je zou bijna kunnen zeggen dat het dat, dat, dat ook niet alleen maar aantoont... maar dat het ook wel aantoont hoe groot de invloed van zijn omgeving is. Van zijn zaakwaarnemer bijvoorbeeld. Nou, dat, ja, Ik heb dus niet gelezen, maar dat is gewoon niet zo. Ik bedoel, Kruif laat zich niet sturen. Maar Kruif heeft verstand van voetbal, maar heeft geen verstand van media, heeft geen verstand van financiën en dat besteedt hij uit. En ook van bestuur heeft hij geen verstand. Maar van voetballer bepaalt hij het echt zelf, hoor. We gaan het over je hoogte- en dieptepunt hebben. Okay. Zullen we met de dieptepunten beginnen? Dat het een vrolijk nee, eindigen? Ik wou met de hoogtepunten oh. beginnen, want nou, ik wil even vrolijk ook. eindigen met een dieptepunt. Oh, vrolijk met een dieptepunt. Ja. Goed, uh, hoogtepunt. Hoogtepunt 1 is de onwaarschijnlijke vorm van Robin van Persie. Ja. Hij is, uh, dat is heel bijzonder dat een Nederlandse speler het symbool is van zo'n grote club. We hebben dat Arsenal. Johan Cruijff was de eerste bij Barcelona. Johan Cruijff en Barcelona worden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toen hebben we bij AC Milan, Ruud Gullit en Marco van Basten gehad. Bergkamp is natuurlijk ook belangrijk geweest met Arsenal. Maar nu is Robin van Persie is echt Arsenal. Hij is aanvoerder, hij is de leider, hij is de absoluut belangrijkste man van het team. Scoorde afgelopen week drie keer tegen Chelsea in een heel belangrijke lokale derby tegen het grote, schathemelrijke Chelsea. Zijn nadeel is alleen dat hij in tegenstelling tot Gruyf en Gullit en Van Bassen... nog nooit een echte grote prijs gewonnen heeft. Dat is heel jammer. Maar het is ongelooflijk hoe goed hij voetbalt. Afgelopen zaterdag tegen Chelsea scoorde hij drie keer, dat echt uniek is. Twee prachtige, of drie eigenlijk prachtige doelpunten. Op een gegeven moment dan, chelsea Arsenal is natuurlijk een lokale derby. Chelsea schat hemelrijk, smijt met geld. Arsenal doet dat niet. En op een gegeven moment juicht hij dan en gaat hij met zijn hand naar het shirt... en maakt, doet zijn hand schuin naar boven. Ja. Onmiddellijk door de gossip pers gezien als een Hitlergroet. Echt schandelijk, hij is er enorm mee belast. En die Engelse en, die kan er wel ja, dicht mee. Echt ja. ja, Hij heeft het ook op Twitter ook ja, gezegd wil, dat het belachelijk is. Ja. Wil, wil, Robin van Persie en de Hitler goed brengen. Dat past zo niet bij elkaar. Dat doet geen Nederlands. Is Arsenal zonder van Persie nog wat eigenlijk? Nee, zonder van Persie helemaal niks aan. Was het ook teleurstellend dat ze in de Champions League... tegen Olympique Marseille moet hij dan weer op de bank zitten. Dan wordt hij gespaard. Hmm. Ja, en dan is voor mij die wedstrijd al veel minder het dan waard. Het niet... is ook geen zak meer okay, dan. Oké, de andere hoogtepunt. Uh, overtuigende wijze op Ajax... De Tweede plaats op dit moment gegeven in de pool van de Champions League. 4-0 gewonnen van Dynamo Zagreb. Dat is een hele met... opluchting voor je, denk ik. Nou, met ouderwets aanvallend voetbal. Leuk voetbal, overtuigend voetbal, zoals Ajax moet voetballen. Ajax hoort hotente te voetballen en zeker tegen Dynamo Zagreb. Ze moeten nu winnen van Lyon ja. en ik denk dat dat niet gebeurt. Nee? nee Die zijn te sterk? Ik denk het wel, ja. En ze zijn nogal wisselend, hè? Want nu ah, ze weer... zeer, Maar het kan best zijn dat ze nu over een dood punt heen zijn. Dat deze wedstrijd ze net geholpen heeft. Zagreb is geen sterke tegenstander. Hmm. Maar, ga maar ze het hebben ze wel man. goed weggespeeld. Viernoer winnen van Zagreb in de Champions League komt aan. En het hoogtepunt van de week is de terugkeer straks... van Sven Kramer op de schaatsbanen. Ja. Als Sven Kramer niet schaatst... dan win je omdat Sven Kramer niet schaatst. En als Sven Kramer wel schaatst dan is hij de te kloppen man. En hij heeft nooit verloren. Hij heeft altijd tegen die druk opgekund. En na die foute wissel en die blessure heeft hij een hele zware tijd gehad. Dus de vraag is nu, kan hij nog tegen die druk? Kan hij omgaan met verliezen? Kortom, het, het, het, is het schaatsjaar met Sven is totaal ander jaar dan het schaatsjaar zonder Sven. De vijf kilometer Sven. vandaag, hè? dat ja, ligt er, er wel ontzettende druk ja, op. Ja, en mee. hij is toch weer de favoriet. En ik ben heel benieuwd, als hij verliest, hoe hij daarmee omgaat. En ik hoop, maar goed, het is hartstikke leuk weer dat er nu schaatsen weer gaat schaatsen met Sven Kramer. Nou, voor dit soort... Uh, ja... Dat zie ik, dat kan je niet ontgaan, dit soort dingen. Maar je vindt Zijn... dan, dan ook het verhaal rond Sven Kramer? Ja. Vooral interessant. Ja, ja, ja. Hoezo iemand dan weer helemaal een heel mooi bezig, allemaal Maar ik, Frits, heb jij enig... Um, als je zegt, ik ben benieuwd of hij de druk aan kan... Heb jij door al die sporters die je toch in je kop ja. hebt zitten... een soort blauwdruk van... Dat moet iemand in elk geval hebben. Een supercoach of een stabiele jeugd. Nou, je, ik krijgt noem maar wel, wat. je krijgt wel inzicht. Door met veel sporters te praten krijg je wel inzicht wat mensen denken vaak, het is alleen maar trainen. Maar de training is maar een heel klein deel ervan. Het zit ontzettend in je hoofd. En Sven, als Sven de baan opging, dan wist je, hij won. En hij heeft zich ook in het Olympisch jaar... twee keer is hij te ver gegaan, toen was hij ziek, had hij koorts... Hadden ze hem nooit moeten laten starten, vind ik een fout van TVM geweest. Hebben ze hem toch laten starten. Maar als, het, als het om zijn mentale kracht gaat, zeg jij, dan kan hij weer terugkomen. Ja, dat nou, moet, moet wel fysiek goed zijn. Eerst hm. moet je fysiek ja. goed zijn en dan komt de mentale kracht pas. De dieptepunt? De dieptepunt uh, is de commotie rond de rode kaart afgelopen zaterdag bij Twente PSV. Uh, Scheidt de Kevin Blom vloot goed. Een overtreding van Strootman, die glijdt in op, uh, op de Jong, Luc de Jong. En komt daarbij op zijn enkel. En wij zien die overtreding tien keer. Ik zag hem op televisie ook bij Eredivisie Live. En ik dacht ook, meteen: dat is geel. Ik was ook verbaasd dat hij rood gaf. Maar hij kan er rood voor geven. Luc de Jong ook dat hij verbaasd was dat het geel was. Strootman was woedend. En dan, kom, dan komt er iets raars. Die rode kaart had nooit zoveel commotie veroorzaakt. Als Twente niet daarna gescoord had. Ja. Want Ajax kreeg twee keer een rode kaart tegen. Tegen AZ en Feyenoord. Maar je hebt Frank de Boer niet gehoord. Want met tien man ging Ajax ineens beter voetballen. Bijna, ja. Dus Rutte was ging helemaal uit zijn dak, omdat ze daardoor een punt verloren. Dus wat vind je niet... dat hypocriet dan? Nee, ik vind het wel grappig. Uh, het hoort niet, het is niet netjes, wat uh, Rutte deed, want hij gaf de schijzer er geen hand. Je hebt een voorbeeldfunctie, maar heel af en toe mag voor mij de emotie winnen van de ratio. Je snapt het wel. Ja. Okay. Dan noem ik je nu tien namen. Vincent Del Bosque, Alex Ferguson, Rudy Garcia, Pep Guardiola, José Mourinho, Jurgen Klopp, Joachim Löw, Oscar Tavares... André Villas-Boas en Arsène Wenger. En dat zijn? De tien coaches die genomineerd zijn voor de titel coach van het jaar. En Voetbalcoaches. Wie je, ja, en wie mis je daarbij? Uh, van Gaal. Bert van Marwijk. Van Marwijk. Dus Arsène Wenger heeft niets gewonnen de afgelopen jaren. Uh, die coach van Duitsland, Joachim Loh, heeft niets gewonnen de afgelopen jaren. Wie stellen die jaren. lijst samen? Hoe, hoe komt dat? Ja, dat weet ik ook niet. Dat doet de FIFA. Oh. En ik denk dat het te maken heeft met... Uh, kijk, Moeten we daar smeergeld en dat soort praktijken? Nou, het, het, heeft, het neigt, het, je denkt wel dat het een beetje neigt naar corruptie. Dat Spanje, Italië, Spanje Frankrijk, Duitsland, Engeland, belangrijke voetballanden... die worden allemaal genoemd. Nou, Tabares van het Uruguay, die zijn kampioen van Zuid-Amerika geworden. Maar Nederland zelf, helftal heeft nummer 1 op de FIFA World ranglijst gestaan. staat nu tweede, finale van het... WK gehaald, heeft zich heel makkelijk geplaatst voor het EK. Dus je zou verwachten dat Bert van Maarbeek erop moet staan. Maar het heeft denk ik te maken met zijn imago. Misschien oh, moet is hij wat is vaker zelf gebleven, worden. Altijd zichzelf gebleven, doet nooit gekke dingen. Ook met zijn aantal niet. Werkt dat slecht? Nou ja, blijkbaar valt hij niet genoeg op. Zijn resultaten zijn dus blijkbaar niet genoeg om hem op die lijst te krijgen. En Terwijl ik vind die heel dat, goed zijn. Ik vind dat de blun, tweede blunder. Je, je moet door. En de grootste blunder was, was woensdag bij de avond van de polemiek. Uh, dus de attente luisteraar moet weten dat ik eigenlijk Die naam het Zaken niet gezien heb. Omdat <gacht> de polemieken vorige week al geschreven waren, had de avond een laag Mauro gehad, zei jury. Voorzitter, Jeffen Vink Je hebt nog een half minuutje, Frits. Daarom even hier. Het aanbod van staatssecretaris Bleker aan Mauro en Witte of Mauro mee wilde naar PSV Twente. Daar kon Bleker wel voor kaartjes zorgen. God, wat een fatsoen. Wat een voorbeeldfunctie. Wat een oprechte blijk van Hollands gasvrijheid. Bij Bleker won de ratio. Lees de politiek het van emotie. Jammer dat Mauro geen propje maakte van de uitnodiging... En Bleker recht is een uitgestreken staatssecretaris gezicht gooide. En Bleker had niet eens zijn. Ik zeg altijd maar liever tien blekers in de lucht dan één in de hand. Zoals een bleker thuis stinkt, stinkt in nergels. Als er één bleker over de dam is, kan het hek dicht.